Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. China draait het verbod op neushoorn- en tijgerproducten terug. Na 25 jaar staat de regering handel en gebruik van tijgerbotten... horens van de neushoorn onder speciale omstandigheden weer toe. Producten als tijgervet en neushoornhoorn... worden gebruikt in de tra traditionele Chinese geneeskunde... De premie voor de nationale hypotheekgarantie gaat omlaag. Dat bedrag was tot nu toe 1% van de totale lening voor een nieuwe woning, en dat wordt 0,9%. Heeft minister Ollongren gezegd. De nationale hypotheekgarantie is een fonds dat de borg staat als iemand onverwachte hypotheek niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door ziekte of werkloosheid.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 Het was niet alleen extra druk door de regen, maar ook door ongelukken en pechgevallen. De ANWB verwacht ook vanavond een zeer drukke spits. De koopkracht van de meeste gepensioneerden is sinds 2010 gedaald, blijkt uit onderzoek van het Nibud, in opdracht van 50 plus. Ouderen met AOW en een aanvullend pensioen van meer dan 5000 euro per jaar gingen erop achteruit. Hoe hoger het aanvullende pension, pensioen, hoe meer inkomen mensen hebben ingeleverd. Dat komt doordat de pensioenuitkeringen niet meegroeiden met de inflatie. Ouderen met een aanvullend pensioen lager dan 5000 euro gingen er wel op vooruit. Het weer zwaar bewolkt, het wordt tijdelijk wat droger... maar vanmiddag gaat het weer regenen en hard waaien met kans op windstoten. Het is eerst vrij kil, een graad of zes. Vanavond wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, richting Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-Slotervaart 4 kilometer file en 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Namelijk nou, 1928. In de volgende formatie was een Nederlands volks- en feestband... Uh, uit de stad Apeldoorn. We werden opgericht in 1977. Waarvan waren ze gespecialiseerd in oud-Wolse Zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snambelsafier bekend. Maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. We hebben het over de havenzangers. U hoort ze nu met Als wij weer gaan varen. Als wij weer gaan varen.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 Vind ik het zeemansleven leven... No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 Bij jou weer op terrein. Ben ik in gedachten bij jou weer op terrein.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 Ik koers naar de zon en bericht met een postwijk Op gelet ik kom En na wat ruzie en storm Lachen en tranen, God en een vloek Komen wij We houden aan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 down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 omdat ik steeds ben blijven wonen, dat het toch zo bij zou komen bij ik blij, dat heb ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die ons eigen weg met, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gewonnen en laat ik je niet meer gaan. Je Omdat ik steeds ben blijven hopen dat het wat zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet ben.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 Vanaf wat. In de keuken kokerellen, lekker aan de slag te gaan. Ja, dat is bij tijd en beide. Wel een hele leuke baan. Schooi dus dan wat zout in de salade. Hou met de pannen het parade. En denk niet verder dan, mijn neus is lang. Met wat recepten en dat breide zich flink uit. Nu sta ik als meester, achter me voor huis. Sla de garden met soeplessen. Had er een tijdje het verriet. Gebruik alle ballen en het gas is er vies. Maar die afval. Ik wou dat die afwas. Oh die af was. Ik wou dat ik daar van af was.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 Thank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 1959, het was een Nederlandstalige versie van Living Doll van natuurlijk Cliff Richards and de Shadows. en u hoort hem nu met Ik ben 17 jaar Rijn de Vries nu bij het lokale oproep CFM Zandvoort Ik ben 17 jaar, daar van het jong Ik ben 17 jaar, ik hou van de sok Ben ik daarom slecht Ben ik daarom dus slecht Ik ben 17 jaar Ik het met dood. ik ben 17 jaar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 Alpenrozen bloeien. rozen, Heidi, ukaidia, ukaidia en de alpen, en blueren. Ukaidia, ukaidia, zie je in de alpen in de Alpendalen. Ukaidia, Heidi, ukaidia, ukaidia, onze ukaidia, samen you, I die, I die. You, lady, you, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. You, als de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En de late blinders stoeien Joeghaidi, Joeghaida Dan komt Amor heel vermeten You hide in het hart van Hans en Gretel You hide die hij, Joeghai die, gaan de harten sneller bloeien. Joeghai die, en zo zijn dan na een jaartje. Joeghai die, Hans en Gretel al een paardje. Joeghai die,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 Aan het eind van de jaren 60 en begin jaren 70 scoren ze een paar kleine hits in het komische genre. Zoals Dan Moet Je Mijn Zuster Zien uit 67, Castaschock Shock 69, Vrijgezelvet, Parfum Marie, Fotomodel. En nog veel meer van dat soort Ze En in de jaren 70 staps over op het Carnaval Genre. We hebben het over Ria Valk. met nu hitte het 1973 alweer. Point, point, point. De tijd dat u er vast aan bent Het is geen pop en ook geen bied Maar gewoon een heel gezellig lied Want de woorden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 Op plaats. Ook Polly Edward komt er misschien nog aan met de Vogel, is vertrokken. eerste Annie de Reuven, Karel van der Velde. Kijk eens in de koppertjes van mijn ogen. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens!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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5